Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. AOB-voorzitter Drescher neemt afstand van de zware kritiek van bondsbestuurder Kierch op de persoon van minister Van Bijsterveld. Na de actiebijeenkomst van vanmiddag, van stakende docenten, zei Kirch dat Van Bijsterveld niet het intellectuele niveau heeft om minister van Onderwijs te zijn. Ze is de beroerdste onderwijsminister die Nederland ooit heeft gehad. En ze is niet in staat een redelijke gedachte te hebben over het vak van docent, zei hij. Voorzitter Drescher zegt dat het die woorden een grens heeft overschreden en dat hij daarvoor ter verantwoording wordt geroepen. Kiercz maakte de opmerking overigens wel in het heetst van de strijd, zei Drescher erbij. De SGP wil niet meer met de AOB onderhandelen, zolang Kiercz geen excuses maakt aan de minister. Ruim anderhalf miljoen werknemers wachten op een nieuwe CAO. Het overleg tussen werkgevers en vakbonden is deze maand vrijwel helemaal stilgevallen. Normaal worden er in januari juist veel nieuwe cao's gesloten, zegt werkgeversorganisatie AWVN. Die organisatie denkt dat de impasse is ontstaan door de economische situatie en de problemen van pensioenfondsen. In 2011 liepen 550 cao's af. Daarvan moeten ongeveer 150 cao's, waaronder die van ambtenaren, nog worden vernieuwd. Kijkersfiles leverde vorig jaar een economische schadepost op van tussen de 4 en 8 miljoen euro... Dat antwoordt minister Schultz van Hagen op vragen van de SP. Er werden vorig jaar 267 kijkersfiles geteld. Daarbij rijden nieuwsgierige automobilisten langzamer om naar een ongeluk op de andere rijbaan te kijken. Het is volgens de minister niet altijd mogelijk om schermen neer te zetten. En soms is dat ook niet nodig omdat alles snel is opgeruimd en het verkeer weer kan doorrijden. Dan het weer. Vanavond vanuit het westen droog. Steeds meer opklaringen. Morgen veel zon. Maar dan vooral in het westen ook weer kans op een enkele bui. Het wordt ongeveer 7 graden.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 Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Geitenhouders zijn traag met het vaccineren van hun dieren tegen Q-kort. Staatssecretaris Bleker zegt dat hij zich zorgen maakt. Omdat pas bij een derde van de bedrijven de geiten zijn ingeënt. De geitenhouders hebben nog twee weken om aan de vaccinatieplicht te voldoen. Gebeurt niet op tijd, dan krijgt het bedrijf een boete. Om een nieuwe Q-kort-uitbraak te voorkomen gelden al langere tijd mest- en hygiënemaatregelen. Ook moeten geiten die gelammerd hebben apart worden gehouden van de andere dieren. Deze maatregelen worden waarschijnlijk pas geschrapt als alle geiten gevaccineerd zijn. De q maakte sinds 2007 ongeveer 4000 mensen ziek en er overleden er 19. In Den Haag zijn twee mensen zwaar gewond geraakt door een omvallende boom. Het zijn een vrouw van 51 en een man van 19 die op de Konraadkade op de tram stonden te wachten. De boom was omgewaaid door de storm. In Den Haag zijn tientallen meldingen binnengekomen van wateroverlast door het slechte weer. In Rotterdam staat een 70 meter hoge stalen schoorsteen op instorten. De omgeving is uit voorzorg afgezet. Ook in de rest van het land veroorzaakt het slechte weer problemen. Veel evenementen zijn afgelast. In bergen op Zoom kan bijvoorbeeld de voorstelling van Circus Herman Rens niet doorgaan omdat de tent onder water staat. In de Koenhaven in Amsterdam zijn 34 zwanen besmeurd met olie. De dierenambulance heeft ze uit het water gehaald en naar een opvangcentrum gebracht. Er worden nog steeds vervuilde vogels uit het water gevist. Gisteravond werd ontdekt dat er 200 liter stookolie in de Koenhaven drijft. Er zijn schermen omheen gezet en de smurrie wordt opgeruimd. Rijkswaterstaat onderzoekt nog waar de olie vandaan komt. In januari kwam na een scheepsbotsing meer dan 200.000 liter olie in de Amsterdamse haven terecht. Toen zijn 70 doden en gewonde vogels uit het water gehaald. Het weer bewolkt veel regen, vooral aan zee, kans op zware windstoten. Morgen trekt de regen naar het noordoosten weg en breekt vanuit het witte de zon door. Het wordt dan ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort en Zie ZFM. Dit is de zomer van ZFM. En nu alternative FM. Het is de opening van deze Alternative FM voor deze donderdag. En dan moet ik even een goed lagen op 14 zwieën. En ik heb een geweldig probleem steeds dat er een, een koptelefoon maar op één kanaal steeds... Dat vind ik erg irritant. Goed, dat maakt niet uit. Maar goed, uh, last, uh, last minute zeg ik, zei ik al op Facebook vanavond uh, en vanmiddag. Want drie leden van Against All Odds, die zeiden, we hebben tijd over. Nou, uh, dan uh, vinden we dat natuurlijk altijd wel even leuk als ze uh, eventjes langskomen. Dat zijn de volgende heren, Jan, Bert... En Mark, goedenavond heren. Goedenavond, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ze hebben zichzelf ook voor het deel al voorzien met uh, wat drank, maar uh, dat, <laughs> dat, dat, dat is op zich uh, geen ramp. Uh, vanavond uh, heren, uh, want ja, de, dame, de enige dame en Gerald die uh, zijn er niet bij. Waar zijn ze toevallig? Ja. <laughs> ja. Even voor mij uh, met de werkdruk. Ja. Ja. Evelien zit in, in Nijkerk dus Wie? Een, uh, oh, wie zit er in Nijkerk? Gerald Evelien, uh, Evelien Die woont in, in, in Nijkerk Meen je niet? Ja, ik had gedacht ja, dat ze hier in de buurt woonden maar, uh, Ja, ze hebben, ze hebben een tijdje in Kastlikum gewoond ja. Maar uh, ze is uh, eind vorig jaar is ze uh, terug verhuisd Naar Roets uh, Naar, naar Roets, ja. hoor ik van Mark zeggen ja. <laughs> dus, En uh, ja. kwam ze daar van oorsprong ook vandaan? Ja yeah. Hoe gaat het nou straks uh, met, uh, met, het, uh, ja, met het, ja hoe moet ik het zeggen, uh, als je op een gegeven moment gaat oefenen, repeteren en, uh, en dat soort dingen. Komt Evelien dan gewoon braaf met, uh, met de trein uh, naar... Uh, ja, met de auto. Met de auto. Met de, met de auto. Ja hoor. Ja, okay. ja. Hoe, hoe vaak uh, repeteren jullie? Nu? te vaak. Ja. Normaal <laughs> gesproken proberen we elke week te doen. Toch wel, ja, toch wel. Het is niet tijd. en Even voor de, de mensen thuis. Wie zijn against all odds. Nou, ze hebben, vorig jaar hebben ze de Eimond Popprijs gewonnen. In 2010 mochten ze op Bekenstein Pop spelen. Het was nog, uh, toen was het nog redelijk goed weer. Maar ik geloof dat het afgelopen jaar uh, toch niet zo uh, denerend is ja, geweest. Het was, uh, was alleen s morgens een beetje regen. Alleen s morgens, ja. Nou ja, goed. Dat maakt niet uit. Uh, het, is, uh, het is in ieder geval uh, dat het uh, ja, ik, ik had ook begrepen zwarte cross dit weekend. Nou, dat wordt echt uh, een zwarte cross, <laughs> denk ja, ik, als ik het zo naar buiten kijk. En dat, dat, was, uh, dat was de pop uh, Popprijs van 2010, die de mensen van Against All, All Odds hadden uh, gewonnen. Maar ze hebben natuurlijk ook meegedaan in de Rob Agdra Award. Daar kwamen ze via een achterdeurtje naar binnen, omdat er één band uh, die zei van ja, we doen toch maar niet mee. En toen kwam er nog een, uh, een uh, ja, min of meer de eerste reserve. En dat was Against All Odds, en vooral in de eerste voorronde waren ze gewoon, naar mijn idee, met kop en schouders staken ze er toen eigenlijk wel bovenuit. Dat had de jury goed gezien, want uh, ze wezen uh, Against All Odds al aan als uh, winnaars van die eerste voorronde. Maar toen moesten jullie de finale doen. En het leek wel of jullie lijm onder jullie voeten hadden zitten. Dat kwam uh, totaal niet uit de verf of wat dan ook. Maar waar, waar kwam dat door zenuwen ofzo? Ja, dat ja, nee. was uh, inderdaad een hele partij zenuwen en ja. uh, daar proberen we proberen zoveel mogelijk hadden we al die nummers doorgestampt en alles, ja. gewoon constant lopen repeteren en kom uh, je daar, en dan is het eigenlijk helemaal leeg ja. Dan, uh, okay, uh, ja, je staat een beetje als een kip zonder kop uh, want het, het, het, het, het was niet dat sprankelende wat jullie eigenlijk in de eerste voorronde wel hadden het doen, nou, dat, dat eerst, viel me wel op In de eerste voorronde hadden we echt totaal geen verwachting weet je? we kwamen echt uh, binnen door uh, ja, omdat we een druk hadden en we dachten ja. van, ah, dit, uh, dit wordt niks, maar we gaan gewoon lekker rocken. Bij ja. de finale was het een beetje anders dan we dachten van, oh, misschien winnen we wel. En dus mm -hmm. Dat horen we niet meer. Doen. Ja. Ja, dat, dat het gekke was, uh, ja. op een groot podium niemand voelde zich op zijn gemak. Ja. Maar nog geen week later stonden we op zo'nzelfde groot podium in uh, Velse Witte Theater. Ja. Ja, en alle druk was natuurlijk weg, er was geen wedstrijd. En nee. de, nou, stond we stonden weer net zo lekker te rocken als van ouders. Dus ik denk dat het toch echt wel de druk was geweest. Die ons, uh, de druk? De druk. Werd, ja. Oké okay, Jan. Uh, we gaan zo direct ook natuurlijk uh, wat uh, nummers uh, die jullie zelf hebben meegenomen, want dat was uh, een beetje de bedoeling. Dat hebben ze, dat hebben ze toch vrij goed uh, snel en uh, mooi geanticipeerd hoor. Van, uh, ik vond het ook heel leuk dat prikboord bericht vanmiddag. Ja, van Mark. Uh, we, kunnen, we kunnen vanavond. Nou, uh, toen we nog een heel even gauw last minute uh, op Facebook uh, erop uh, gezet. Vind ik wel leuk en uh, heel erg tof uh, dat jullie dat uh, nog zo op het allerlaatste moment nog even doen. Want uh, ja, je moet ze de kost geven van, uh, nou we komen en Vervolgens komen ze niet Dus uh, hoewel, dat hebben we gelukkig nog niet echt uh, meegemaakt uh, En één keer is het wel voorgekomen Maar ja, toen had degene in kwestie had autopech Maar ja, als je een Renault Megane ook uh, hebt Of een Renault Scenic ja dan, dan, uh, dan, dan ja, dan heb je ook wel een probleem Goed, we gaan eerst even een stuk muziek draaien uh, he, he, he, Hebben jullie wel eens gehoord van Ravel van? Ja, die is lekker Harlemse band toch? Ja, ja, ja, Nou, hoor maar zelf, hier is Dark Heart of Love Nou, met Eternal Kingdom. Um, Bert, jij had hem uh, aangereikt. Ja. Waarom eigenlijk? Uh, nou, Tot de Vloena is uh, een van mijn uh, favoriete bands en ja. een uh, grote uh, inspiratiebron voor, uh, voor alle de ruige langzame dingetjes. Voor mij in ieder geval. Ja, het is gewoon geniaal wat mij betreft Ja, ja. Simpel gezegd. Geniaal. Ja. Uh, ja ehm, ja, waar, waar zit het hem in? in, uh, in, in daarin? Uh, ja, het, het, het klinkt misschien raar, maar het is, het is ruig, maar op toch bijna gewoon niet heel mooi. En hoe, uh, ja, ik het, die moet het moeilijk uit te leggen, denk ik. Het is verder van Mark. <laughs> ja. Dat ja. moet ik ervan vinden. Ja. En uh, luister jij er zelf ook nog niet, uh, Mark? Ik luister ook, uh, dat soort dat muziek inderdaad. Ja. Uh, is het ook iets uh, wat jullie, uh, als jullie daar luisteren en denken van, hé. Hey, Misschien iets leuks uh, om uh, in de muziek uh, te verwerken. Ja, je weet het niet, ik bedoel. Ja, we proberen soms wel invloeden inderdaad van uh, in, in onze nummers te verwerken. Hmm. Gewoon, uh, want het is wat Bert net ook al zei, het is een soort van, uh, uh, om het heel netjes te zeggen, een soort van poëzie in die muziek hmm. wordt. Ja, Ja, ja. Die, die... Dat, uh, die samenhang van alle instrumenten, dan proberen we ook om het ons te krijgen. Ja. Nou ja, dat, dat, uh, een van de, de dingen waarvan jullie zeiden van, uh, nou ja, bij, bij jullie. Ik bedoel, uh, Van de Flame bijvoorbeeld. Daar heb je toen uh, de uitleg ook bij gegeven over jullie eigen nummer. Maar dat gaan we zo, uh, we gaan zo daar even naar luisteren. Want uh, ja, we hebben natuurlijk ook sowieso ook wat uh, van, uh, van Against All Odds uh, klaar zijn. Hoe lang zijn jullie eigenlijk bezig? Want dat is ook nog even een uh, leuke vraag om even jullie ook verder te, te introduceren bij uh, het luisterende publiek. Aan de andere kant? Nou, zijn, uh, Mark en ik uh, hebben de band een beetje begonnen in uh, ja. 2007. In de Asgard. In de Asgard. Dat ja, is dus in Beverwijk, geloof ik, hè? Ja, ja. dat is de kroeg. We ja. gaan ja. soms een beetje druk te maken over allemaal uh, dingen die uh, politiek bezig waren op dat moment. Zoals? Uh, ja, George Bush, was aan de macht in Amerika en... Uh, het is, is een beetje uit de protest begonnen. Zo. Ja, dat was in het begin het idee. Dat is het nu al, al een beetje niet meer. ook nee. ja, nog nee. een beetje. Een beetje. Ja. Sommige teksten gaan er wel over. Ja. Uh, en eigenlijk, sinds, uh, eigenlijk is het sinds Evelien erbij is gekomen. Dat ja. is in uh, 2009 geweest. Ja. Toen ging het hard. Ja, toen ging het hard. We uh, ja, hadden zo. ja. uh, zonder Evelien ook al een paar optredetjes gehad. Maar ja, uh, ja dat, manier, Met Evelien ging het veel harder ineens. Ja. En terecht. Hoe zit het uh, met jou, Jan? Uh, zit jij er al een... Uh, Hoe lang zit jij erbij? Vanaf het begin? Hè? Eigenlijk vanaf het begin. <laughs> ja, dus dus toen, uh, toen Mark en Bert besloten van... We gaan een band beginnen. Toen uh, liep jij er langs. <laughs> toen zeiden ze van... Uh... Ja, ik was niet op het magische moment aanwezig in de kroeg. Nee? Maar, um... Ja, eigenlijk werd ik al snel uh, stond ik met Bert in de kroeg. Ja. En ik hoorde van, hey, kan, ik heb plan voor een nieuwe band. Ja. En ik had al geloof ik een jaar geen band meer, dus ik stond echt gewoon te, te springen en <lacht> muziek te uh, gaan maken. En ja. ik had echt zoiets van, ah, oh, gast echt alsjeblieft mag ik erbij bij. <lacht> <lacht> dus uh, dus ik ja, het even, ja nee, te gek. Ja. Want uh, Bert is, als het goed is, de basgitarist. Ja. Jij bent. Ik ben de gitarist. Een gitarist? Uh, ja. Samen met Mark. Met Mark? Ja. En dan hebben we natuurlijk uh, vriend Gerald nog. En dat is de drummer ja. en, dan en dan Evelien als liedzanger is dat is uh, vrij veel uh, gitaar als ik het uh, zou uh, horen uh -huh. Ja, twee stuks. Word. Mag ik wel. Mag ik ja, en wat is het verschil uh, tussen jouw uh, functie uh, binnen de band en uh, zeg maar uh, wat, wat Mark doet? Want het, ja, er moet natuurlijk wel uh, een enige verschil uh, zijn. Ja, natuurlijk tuurlijk. tuurlijk. Ja? Uh, uh, in principe doe ik wat meer solowerk, de hoge ripjes en ja? en zo. En Mark uh, meer het slag, al het slagwerk. Ja, ja, ja. Ja, de power record. Gewoon de, de, ja, oké. Okay. Ja, ja. hij, hij, uh, hij is van, de, van, de, van het ritme, eigenlijk. Zeg maar. ja, ja. ja, want ja, dat, dan, dat is wel nodig. Nou ja, als je goed naar de muziek. We, we, we draaien soms. Ja, we draaien regelmatig van jullie, draaien we gewoon het werk. Dus. En uh, ja, dan, dan, dan hoor je dat ook heel duidelijk uh, terug. Uh, zo direct gaan we, dat, uh, gaan we dat dus doen. Maar eerst uh, heb ik uh, nog iets anders. Uh, wat ik hier heb, uh, heb, heb, heb staan. En dat is van een band. Die, uh, nou ja, ze zijn, een, zijn, een, beetje be zijn een, nou, een beetje bezig. Maar ze zijn uh, wel bezig. Uh, demo's hebben ze al gemaakt. Twee stuks. Uh, de tweede die kreeg ik in mijn handen gedrukt tijdens uh, een van die Europa Awards van de laatste keer. Van David, ruigvoren. Hij is uh, van de Lost Noise. Uh, die kennen jullie ook hè? trouwens, uh, de Lost Noise. Goeie vrienden van ons. Ja. Goeie vrienden van jullie. Ja, maar, uh, hoe, hoe, hoe kijken jullie er tegenaan? Hoe, hoe zij het uh, doen op dit moment? Ik volg het niet heel erg op, wil ik eerlijk zeggen. Maar ze hebben vooral begin dit jaar veel showtjes gespeeld. Ja. Vooral een paar op, Maar ja. studio zijn ze ingedoken. Ja. We uh, leuke albumwerk opgeleverd en... paar uh, demo's. Ja. demo's, ja. ja. ja. En, uh, ja, verder hebben we niet heel veel shows van ze gezien. Maar nee. Ze maken goede stappen volgens mij. Ja, dat, dat, die indruk krijg ik wel van ze. Dat, dat, ze daar, dat ze daar wel heel erg mee bezig zijn. Um, nou ja, laten we dan maar eens even luisteren naar wat het werkje uh, opgeleverd heeft. Uh, suck it up is uh, van het uh, tweede demo uh, materiaal wat ze hebben uitgebracht van The Lost Noise. Luister en hoor zelf. <lacht> Rise and Shine. Ja, dat was het nummer wat, uh, wat hier gedraaid werd. <laughs> dat is toch even schrikken. No. No, ja. Ah, ja. Of uh, hadden jullie die 10.000 uh, gulden vragen? Of wat is het? 10.000 euro vragen? Of wat is een uh, euro tegenwoordig waard? Hè? Met uh, Griekenland en Italië in uh, de Europese Unie. Mm. Maken jullie daar ook nog wel eens druk over? Gaan jullie daar ook nog eens een uh, fijne song over schrijven? Of niet? Nou, of, uh, wat het dat, uh, een bron van de ergenis was toch wel een beetje George W. Bush. In, uh, sinds... George W. Bush. Sinds dat tijd uh, voorbij is uh, dat Heb je... perk, uh, Hebben jullie? Uh, hadden jullie uh, zeg maar, zoiets... Uh, van uh, een grote poster in jullie oefenruimte van die George W. Bush opgehangen en uh, ja. daarin uh, weet ik van wat. Nou, dat was net niet, maar het was wel een grote bron van inspiratie om uh, een hoop teksten te schrijven. Dus. Ja, maar wat, wat, wat, uh, wat, uh, ja, waarom, wat heeft de man dan in jullie ogen dan niet goed gedaan? Wat wel. <laughs> ja, ja, ja, ja, wat wel. Dat kan je, is het ook bekijken natuurlijk. Maar goed, uh, genoeg, de hele oorlog in Irak, om maar, maar, maar te noemen, de oorlog in Afghanistan, die helemaal... Ja. Hij heeft de hele wereld eigenlijk als het ware meegesluipt in de ene conflict, in het andere, zeg maar. Ja, puur voor, voor persoonlijk gewin. Ja, dus is... persoonlijk gewin, ja. Oké. Okay. Ja, uh, uh, vooral uh, vooral, uh, vooral uh, wat ons erg was zat, was dat uh, je eigenlijk zag, die hele terreurdreiging, dat het uh, allemaal overwaaide naar Nederland, dat iedereen zich ontzettend druk om ging maken, en uh, ja, een soort van angstcrisis ontstond. Uh, ja. Waar wij van het idee hadden: van ja, maar, jongens, we hebben allemaal nog een zelfbewustzijn en we kunnen zelf nog kiezen wat we wel en niet doen. En uh, dat leek een beetje te verwateren. Dus we zoiets van: we willen gewoon mensen bewust maken van dat je niet allemaal zo druk moet maken om een politieke situatie. Ja, ja, dus niet: uh, don't listen to any politician. Precies, free will. How about Geert Wilders? <laughs> dat is ook een uh, leuk uh, leuk verhaal uh, gaan jullie daar nog eens een liedje over maken? hij ja, is in ieder geval geen president van Nederland dus dat scheelt wel dus, nou, <laughs> dat, dus en, jij bent uh, blij dat, dat, er nog een, uh, dat er nog een monarchie is in, uh, in Nederland of niet? nee <laughs> Ja, dat is wel heel erg leuk. Ja, ik probeer dus nu even de gevoeligheden uh, bij jullie boven water te krijgen. Dus, nou, ja, Gert Wilders... Uh... Wilders is vooral een, een blaffende hond uh, die, die af en toe uh, wat, wat domme dingen doet brengt. <lacht> dat moet hij uh, een Nederlandse vlag op de uh, ja. school doen. Ja, het is heel leuk dat hij het allemaal doet, maar uh, het, het is helemaal niet iets meer druk over te maken. Nee? Denk ik. Nee. Hij uh, is op zich de ideale oppositiekandidaat, maar als hij echt aan de macht komt, dan uh, zal hij snel op zijn bek gaan, denk ik. Dat, dat denk jij wel. Ja. Het mooiste uh, eigenlijk met Geert Wilders is, als je kijkt naar zijn, tijdens uh, de verkiezingen, wat voor politieke standpunten hij had. Ja? En uh, wat, waar, waarvoor hij dus eigenlijk stond. Dat vervolgens... Is hij natuurlijk gedoogpartner geworden. Ja. Al zijn politieke standpunten. Heb je allemaal weggegooid. Ja, ja, ja, ben je dan eigenlijk? Nou ja, een heel goed voorbeeld. Uh, dat vind ik wel. Uh, je loopt uh, in de verkiezingscampagne te roepen van... AOW is heilig. Uh -huh. En één dag nadat de verkiezingen zijn... Hop, weg. Precies. In één keer weg. Wat nog mooier is, nu we er toch over hebben. Ja. Ik ben... Uh, ik ben zelf militair en uh, bij ons ja. tegen ons werd gezegd van nou, uh, als ze militair zijn, dan kan je het best op de VVD stemmen. Mm. Nou, VVD inderdaad stond ook dat ze af zouden blijven van de van defensie en zo met de kwam bezuinigingen. Mm. Mm -hmm. nou, heel veel militairen die ik allemaal ken, hebben allemaal gestemd op de VVD en wat denk je wat er dus eerst gebeurt... Ja. Hak door het dwars door de VNC heen. Ja. Best achterlijk dat jou wordt verteld dat je moet stemmen op de VVD. <laughs> ja, het is niet verteld dat ik moet stemmen op de VVD. Ja, maar het is wel een beetje ja. op een verkondige dag, ja. ja. stem op de VVD. Dat is goed voor je baan. Nee. Oh. Ja, dat dat is het is meer, Het is ook gewoon als je ging kijken, gewoon naar, uh, als ik een stemwijze ging doen. Dan kwam VVD kwam eruit. Gewoon ja, okay. puur als, als ik naar mijn baan keek. Nou ja. ja, ja, oké, okay. het, het kan. Maar dan hebben we natuurlijk ook onze linkse broeders zitten. Laten we zeggen Cohen en Roemer. Jullie daar nog iets uh, over te vertellen? Ja, of, of sympathiseren jullie een beetje met die, uh, met die, met die jongens? Ja, het uh, maakt mij niet uit. Ik uh, bedoel, uh, maar uh, af en toe heb ik ook wel eens een beetje het idee van... Hè, het zuinige gedoe. Uh, het, het, het, het, het, het een beetje... Het, ik vind het af en toe een beetje angsthazen. Wat ze, wat ze af en toe een beetje lopen te verkondigen. Uh, maar dat is mijn idee erover. Er zijn wat dingen waar je het niet meer eens kan zijn. Uh -huh. Maar ik, uh, ja... Ik vind vooral uh, partijen die, uh, die heel veel openheid uh, zeggen te geven. Dat geloof ja. ik wel een beetje in, maar... Uh dat moet je allemaal maar afwachten natuurlijk. Ja, oké. Okay. Ik kan niet aan de macht hebben dus... Ja, nee, ik, ik, ik speel een beetje de advocaat van de duivel ook. Maar uh, kijk, ik, ik heb zoiets van... Uh, er wordt soms ook heel veel dingen... Door deze partijen worden aangeslingerd van... Als we niet dit doen, gebeurt er dat. Ik vind dat nog wel een beetje uh, getuige van... Ja, angst uh, wat er in wat zit. Ja, en ik ben... Uh, ik, ik geef eerlijk toe, ik ben zelf ook angstig aangelegd... Om het maar zo te zeggen. Maar ik heb af en toe wel eens het idee... Dat het dan extra nog even flink uh, erin... Uh, het is een beetje de angstpolitiek wat, uh, ja. wat, die, wat die jongens bedrijven. En uh, dat bevalt me eigenlijk ook niet. Ik denk dat iedereen dat wel in zich heeft hoor. Die, oh de mate van angst. Maar ik vond de laatste jaren al erg uh, over de top. Hoe, er, nou ja, voor, vooral uit de Amerikaanse hoek. Uh, mm. die, die, die angst voor aanslagen werd uh, aangepakt. Nou, oké, okay. maar ik, ik had het even over onze eigen uh, linkse uh, vrienden. Uh, ja, binnen ja. en binnen in de, hier ja. in Nederland. Net zo goed dat we ook op, op rechts. Uh, een aantal vrienden hebben zitten. Maar goed, uh, duidelijk, want jullie, is, uh, jullie proberen een statement uh, uh, Zijn jullie ook maatschappijkritisch in uh, een aantal dingen? Ja absoluut. ja, absoluut. Ja, zeker. Ja? <laughs> ja. Dat is ook wel een, een redelijk onderwerp van een aantal van onze zoonteksten. Ja, ja. Nou, ja. ja, daar komen we zo op. Uh, Eerst heb ik uh, hier nog iets uh, liggen dat heet Something for Kate. Daar kwam jij mee aanzetten, Mark. Ja. Want ik zie Imported from Australia. Ja, en dat klopt. Ik heb uh, ooit eens een keer, geloof ik, bij een of andere tv-serie was dat, dan hoor ik een nummer. Mm -hmm. dus, uh, Zo'n tv-serie ging over. Uh, een schooljeugd of zo En dan hoor ik een nummer En eigenlijk op dat nummer dacht ik al Van daar moet ik meer van weten ja. Dus op één nummer op, op een klein stukje tekst Helemaal open zoeken en alles wat, wat het nou was Toen kwam ik dus uit op Santi for Kate ja. Maar dat is in Nederland gewoon bijna niet bekend Eén nee. keer of twee keer zijn ze hier geweest En dat was het Nou dus toevallig een uh, cd kunnen bestellen En uh, Klinkt ervan zou ik zeggen Goed uh, Het nummer waar we naar gaan luisteren hebben, Hoe heet dat? <laughs> Feeding the birds and hoping for something in return. Uh, okay. <laughs> En het is helemaal geen something for Kate Want weet je wat het is? Dit is gewoon nog onze vrienden van de Lost Noise Die nog in het cd vakje uh, uh, zijn gebleven Volgens mij moeten we Dit nummer hebben Nog Datzee! Nou, dan gaan we dat nog een keer... Uh, jongens, ik, ik ben gewoon vergeten het cd'tje erin te stoppen. Dat is heel, heel ernstig. Je zit zo uh, vreselijk uh, te kletsen. Nee, dankje. Nee, dank je. Ik moet toch even uh, don't drive drunk zeggen ze, zeggen ze wel eens. Dus. Uh, ik, ga, ik ga hem nog een keer uh, erin ja. zetten. Uh, dat nummer dat heet uh, Feeding the Birds and something hoping for something and hope for something return het is toch echt uh, niet te geloven ik weet niet wat het uh, wat het is maar dit moet hem dan zijn you see streets waiting for him to decide the directions on the end insist To move it up, he wants to move across anything, just anything. In a city that rumbles like an impatient child, he hears everything. Het, het, het nummer dat heet Feeding the birds and hoping for something in return Ja Ja. Uh, voel jij de val wat uh, Mark of niet? <laughs> ja, het, lullige vraag eigenlijk ja, Het <laughs> nummer gaat eigenlijk over iemand die uh, ja, Die eigenlijk een heel uh, onafhankelijk leven leidt Die gewoon eigenlijk gewoon door iedereen compleet genegeerd wordt ja. Dus die, uh, die hoopt eigenlijk dat op het moment dat hij dus eigenlijk inderdaad vogels voert dat hij dan iets terugkrijgt. Maar ja. zelfs de vogels vliegen weg voor hem. Dat is eigenlijk uh, uh, een, beetje, een beetje een soort Mr. Bean eigenlijk. Of, zo, of niet? Vroeger uh, ja, had vroeg, van je, van van je van van zo'n zo type die dan... Als er, als, er, als er iemand... dan liep iedereen weg. Je had er wel eens iets op televisie gezien. Ik weet niet wat dat is, maar zo'n tragic figuur. Ja, maar je dat je dan ook al... Nee, dat het niet, nou, is het ook niet echt. Maar ik. ik, ja, ik het, het gaat mij even nu uh, te ver uh, door. Maar ik heb wel eens zoiets op televisie gezien. Als het dan op een gegeven moment, dan uh, kwam er zo'n type. En dan ineens was het in één keer afgelopen en dan liepen alle mensen weg. En stond hij daar. Ja. Ik geen idee. Ik ken wel Benny heel waar iedereen achteraan rent. Maar... Ja, maar dat is het niet, nee, dat is het niet. Maar dat is, dat, eigenlijk is het best wel een tragisch, uh, tragisch uh, verhaal eigenlijk als je, als, je, als je dat zoals je het omschrijft. Ja. ja. Is, is dat ook niks uh, voor jullie om, om zoiets uh, te gaan doen? Nou, we hebben een ballet. Oh, we we hebben... We hebben... is niet ook tragisch. Ja, ik weet niet hoe we even... Ja, <laughs> er wordt hier het een en ander even... Ja, want uh, ja, die gaat geloof ik over, uh, over de liefde over, van iemand. Hmm. Dat vervolgens uit is en dan uh, ziet hij haar niet meer staan ofzo. Dat was het. Hmm. Maar we moeten Evelien, Evelien heeft de tekst geschreven. Evelien heeft de tekst geschreven. Ja, ik moet er even bellen. Nou ja, eh, als jullie het nummer weten. Eh, nou, misschien, wat let je? Dus we gaan dat zo eens even uitproberen. Maar ik moet even... Eh, ja. ik, ik Oh ik, ik, nou nee, wacht even. Uh, ja, Jan, want jij hebt mij een, even een USB-stick uh, gegeven. Maar ja. ik moet even kijken uh, welk map moet ik uh, openmaken. Is het uh, Radio Zandvoort wat ik open moet maken of niet? Dat is, dat is het. Dat moet ik openmaken. Uh, Dan zie, uh, zie ik iets staan. Uh, dan hebben we het over uh, bijvoorbeeld uh, Papa Roach. Ja. De Bruteiner. Ja? Sir Psygo Sexy Ik weet niet wat dat in uh, Rage Against The Machine zie ik hier ook uh, staan mm -hmm. Testify, dat vind ik eigenlijk wel een uh, leuk uh, nummer eerlijk gezegd, Mo nee, moeten, we die, moet, gezegd. We, moeten we die draaien? Voor mij mag ik. Nou dan ga ik eerst eventjes, uh, eventjes hier. Ja want nou snap ik hem uh, waar, waarom, uh, waarom jij dus Rage Against The Machine, is ook maatschappelijk geëngageerd hè? Absoluut hè? Ja dat dacht ik ja. al uh, uh, als je, Ik noem het altijd woedende mannenmuziek eerlijk gezegd Als je gewoon een, een, een hele vervelend grafstemming heb, dan heb ik altijd zoiets van uh, ja. als ik iets uit moet uh, ja. ja dan heb ik zoiets van dan zet ik dat maar eens zet ik dat zet ik gewoon op want ik heb ik word er uh, dan heb ik zoiets van uh, dan moet ik de hele wereld al afreageren in Jacques la Roche heeft dat ook ja ze hebben nog een punt ook dus ja nou ja absoluut want ze kwamen eigenlijk op voor uh, de gewone man in amerika eerlijk de, pata's. de ja de de, de onderdrukte amerikanen ja. Ja. Uh, weet je ook toevallig van welk album dit afkomstig is? Leuke vraag hè? Maar ik weet dat in ieder geval. Heel goed. <laughs> Want daar staat nog meer van dat soort uh, dingen op, hè? Yeah. Maria, geloof ik, stond erop. Ja, uh, Guerrilla Radio stond erop. Yeah. Uh, New Millennium Homes, uh, is, geloof ik, uh, is er ook zo'n ook die. volgens mij ook. Nee, nee, nee. Die staat op de, op de tweede album. Yeah. Uh. Bullet in the Head ook. Yeah. Ja. Ja. Yeah. ja, Bullet in the Head vind ik ook een uh, welegaloos nummer. Zeker. Nou, uh, voor de alle fans hebben we dan dus uh, inderdaad Rage Against the Machine. Hier is Testify. ja twee nummers achter elkaar. Uh, eerst uh, Rage Against the Machine en Testify. Ik, ik, ik heb zoiets van, uh, dan, uh, dan leg je als het ware een uh, verantwoording af. En het uh, tweede nummer wat je er achteraan hebt uh, kunnen horen, dat was uh, Gangster met uh, No Disguise. Uh, Bert, jij vertelde uh, bij de loop van uh, dit nummer of, of nee, Jan was het zelfs nog. <laughs> uh, van, uh, ze hadden meegedaan, of ze wilden meedoen aan de IJmond Popprijs, maar wat gebeurde er toen? Ja, dat, volgens mij de zangeres die had Iets uh, met de keel uh, verkouden Of ontsteking ja. uh, en die kon niet meedoen ja. Dus uh, hebben ze af moeten zeggen Ja, ja. Dat uh, was uh, helaas voor u Ja nou ja dat, uh, dat kan, dat kan. Uh, Ik moet even kijken omwille van de tijd Want uh, we hebben zo direct het uh, nieuws Van 9 uur dus ik moet eventjes opletten Dat we dat ook uh, gaan halen Dat gaan we wel gaan halen want ik heb nog, uh, nog Iets van jou staan, uh, klaarstaan Nou uh, Rage Against the Machine Heeft een inspiratiebron voor de mensen die uh, denken uh, van waar is die inspiratiebron nou vandaan gekomen. Ja, dat is nou, de uh, Urban Dance Squad. Heel goed. Ja, heel <laughs> ja, ja, goed. Uh, ja. ja, want uh, dat weten maar heel weinig mensen. Maar de Urban Dance Squad uh, uit Nederland is uh, onder andere verantwoordelijk uh, voor het, uh, min of meer het, ja, het verhaal wat Sek de La Rocha en zijn cornuiten hebben gedaan. Want die sound, nou luister zelf maar, waar het, uh, want, want er zit natuurlijk wel heel duidelijk een, een verhaal uh, in uh, bij de Urban Dance Squad. Ook zij uh, zijn uh, ja, Behoorlijk maatschappij kritisch hè? toch oh, goed, ja. Ja, Dat waren ze dan Want de band bestaat niet meer Ze hebben ze weer een showtje gedaan oh, toch wel. Ik weet niet of dat eenmalig was of... ja, Ik had er ook zoiets van gelezen Maar ja. ik, uh, ik, ik, vond, ik vond het uh, een van de beste Nederlandse bands uh, Die we ooit hebben gehad Naast Brainbox ja. Ja, Dat is uh, dan de uh, jaren zestig werk Maar uh, Urban Dance Squad uh, Vond ik ook een hele vrij goede band wat dat gaat. Maar uh, het, uh, het nummer wat, uh, van jouw USB-stick Daar gaan we nu en dan luisteren de komende 4,5 minuut. En dat is tot aan het nieuws van 9 uur. Doe grief.